Minister van de Stuur van Veiligheid en Justitie gaat maandag op werkbezoek in Limburg aanleiding zijn aan de gewelddadige incidenten tussen motorbendes. De Limburgse burgemeesters hebben om hulp een extra politieinzet gevraagd. Gisteren zei Van der Stuur dat het nog niet nodig is extra maatregelen te nemen omdat er al veel gebeurt om het openlijke geweld tussen de bendes tegen te gaan. In het zuiden van Duitsland worden nog eens zes mensen vermist na een brand in een pension afgelopen nacht. Er waren vermoedelijk 47 mensen binnen. Het vuur was pas aan het begin van de middag onder controle. Gevreesd wordt dat de vermisten met de brand zijn omgekomen. Zeven gasten raakten gewond, zonder wie vijf ernstig. De gasten waren werknemers van een bedrijf uit Beieren die op een uitje waren. Alle dansvoorstellingen die gepland stonden op de algemene begraafplaats in Alkmaar zijn afgelast. De politie kan de veiligheid van dansers, publiek en medewerkers niet garanderen. Gisteravond liep de voorstelling uit de hand. Dansers werden bedreigd en spullen werden vernield. Dat gebeurde na een kort geding van de man wiens vrouw op de begraafplaats ligt. Zijn zaak kreeg aandacht in de media, waarna de weerstand tegen de dansvoorstelling toenam. De drie resterende voorstellingen gaan nu niet door. dansgezelschap zegt het heel erg te vinden om te moeten wijken voor geweld en bedreiging. Het weer. De bewolking en de lichte regen zijn naar het zuidoosten weggetrokken. Vanuit het noorden breekt vaker de zon door. Het wordt 13 graden op de Wadden en 19 in Zuid-Limburg. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de M44 richting Den Haag staat bij Wassenaar drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 They won't turn about Some of them whisper Some of them shout So the four corners On the earth They reach out shilly shally if you want But you ain't got the fun Your backhand is always Full of phony sun So let me be blunt Like a tree trunk of funk I'm articulating What you just grunt give your own worst enemy That's the fact Look in the mirror Then tell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 Zo werd het 6 over 3. Welkom terug bij Sanford op zaterdag bij CFM. Met de Stereo MC's, de Last in Music. Ja, als eerste gaan we eens even naar Duitsersveld, naar, naar Joop van toe. Joop. Ja, daar is gescoord. En het is het doelpunt van het jaar, denk ik. Prachtig, ook al. Van uh, Nijtsenberg. Hij omspeelt een uh, verdediger, hij omspeelt een keeper. Hij omspeelt nog een keer de keeper en nog een keer. En toen heel simpel die bal afmaken. Stand is 1-1 en we spelen in de 35 e minuut. Kijk, geweldig. En een uh, mooi feestje in, uh, in Haarlem. Want uh, daar zijn de veteranen één kampioen geworden. Geweldig. Mooi hoor, Joop, We hebben nu ook verbinding met Haarlem. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een feestje. <laughs> hey, Frank. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Yo, kampioen geworden. Van harte ja, gefeliciteerd. Met hangen en wergen, maar hij heeft wel gelukt. Ja, 2-2. 2-2, 1 wachten. 2-1 voor en uiteindelijk 2-2 uit het vuur gesleept. Heerlijk. En, uh, ik loop nu midden in de Polonaise. Ja, ja, ja, nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. Eerste we is Harry Baars en de tweede we is dan VNN. Ja. En wil je Harry Baars misschien even spreken? Ja, geef Harry maar even. Van het team ook. De meest intelligenten ook. Ja, is het zo. Live in de uitzending. Hé, Harry, goedemiddag. Welkom bij CFM. Goeiedag. Ja, ik spreek met Harry Baars. Harry Baars. van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De van het team wat dit jaar kampioen is geworden, de Veteranen 1. Ongelooflijk! Ja. Wat een prestatie ja, dat... van jullie. Ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel. Ja, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want dat gaat niet zomaar natuurlijk hè, kampioen worden. Ja, het is een goede mix van uh, allerlei kwaliteiten. En uh, ja, op basis daarvan uh, hebben we het denk ik dit jaar uh, voor de elkaar gekregen. Ja, dik, dun, groot en snel en scorend voor mogelijk. Ja, en heel veel trainen en heel, heel goed doorspoelen, ja, maar waarschijnlijk. Ja, dat schiet er nog wel eens een beetje bij in. Nee, maar ondanks dat uh, hebben we het uit dit seizoen heel erg goed gedaan. Ja, ja geweldig. En natuurlijk onze coach uh, G. Die was een dominant aanwezig en uh, die wist ons altijd wel uh, goed te motiveren. Ja, ja, ja. Zou je die wil even willen je die wil even willen spreken? Ja, ik wil G wel even hebben. Oké, okay, ik geef het ga even. Geef hem maar even. Hoi. Dankjewel, Arie. Hoi. G. Ja, mijn zo is de baan. Hé, hey G. Goedemiddag. Welkom bij C.F.M. Ja. Zo, wat een geweldige geweldige prestatie. Heerlijk. Ja, dankjewel. Ja, en nu een heel, heel groot feest, G. Natuurlijk. Ja, het is een unieke prestatie. Ja. ja. Vooral met deze jongens op zulke leeftijden is het ook enorm. Ja, maar de oudjes hebben het enorm goed gedaan, G. Ja, ja, ja, ja, zeer zeker. Zeer zeker. Maar je moet ze blijven oppeppen, hè? Ja, ja, ja, ja, ze hebben jou wel nodig, hoor. Dus <laughs> gewoon blijven aanmoedigen hè, die jongens. Ja, ja, want ze luisteren wel niet, maar ze nemen toch weer... achterhoofd nemen ze wel wat op. De, ja, het lijkt niet alsof ze niet luisteren, maar dat doen ze wel, hoor. Kijk, en dat is onze Kees van Amstel, die staat te toeteren. Kees van Amstel, <laughs> ja, die hoort er ook bij, hè? Ja, ja, die ho ja die ho ze horen er allemaal bij. Hé, hey G, uh, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ga je er een heel fijn feest van maken met uh, de ja, mannen? Ja, ja. En we zien we gaan nog wel eens een ja, keer. Ja, zeker. Dank en een groet aan iedereen daar, hè? Ja, goed zo. Uh, Bedankt, hè? Oké, okay, okay. graag gedaan. Hoi. Just what I wanna do Wanna do Kaplaat plaat hoor, die als eerste Nathalie La Rosa heet ze. En de nummer heeft Somebody, een fan van de muziek van Whitney Houston. En uiteraard doet dat nummer van haar ook heel veel denken aan Somebody van Whitney Houston. En achteraan de Finers, dat was de SOS Band. En dan voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd Sonvoort Amstelveen... gaan we weer live over naar Duintjesveld, naar Joop van Nes. Ja... En waar de tijd ondertussen 45 minuten aangeeft. Dat betekent dat we nu in het bestuur thuis spelen. Kan wel kloppen, er zijn een paar keer bestuurbehandeling geweest. Zojuist nog van Nijtje uh, Berg. Die werd heel smerig op zijn enkels getrapt. Van de achterkant af. En dat, uh, dat was niet netjes. Maar goed, uh, de schijf die floten niet voor. Het gebeurde ook nog in het 16 meter gebied van Amstelveen. Dus ja. Uh, dat, dan vindt hij dat ineens, denk ik, een, een lichte overtreding. Maar goed, Amstelveen is nu uit de verdediging gekomen. Dus op de ronde 16 meter van het Sandvoort. En daar kon Sandvoort bijna opruimen. Maar dat is niet het geval. A, uh, Amstelveen heeft nog steeds die bal. Komt hij hoog voor. Heel hoog voor. En daar kan niemand bij. Ja, Remy, de, Remy uh, Driehuis kan erbij. En je probeert daar hier even je dek aan te spelen. Dat lukt niet. En nu uh, Dillen Kreuger. Ja. Dillen Kreuger probeert die bal er om te scheppen. Dat lukt ook weer niet. En dat is een corner voor Amstelveen. Corner voor Sandvoort gezien vanaf de, rechterkant, nee, de linkerkant van het veld. En dat zal dus waarschijnlijk wel een, een linkse poot worden die uh, die bal gaat nemen en dan proberen natuurlijk die penalty's te halen. Even kijken, er, er wordt nu goed neergelegd. Zandvoort, dat is uh, op eenmaal man na, en dat is Nijs van Berg. Ja, dat is natuurlijk niet een van de langste. Die staat achterin. En dan komt die bal weggewerkt daar door Kevin van der Zijs. de uh, langste van Zandvoort in principe. Hij er komt ermee in de voeten van uh, Amsterdam. En daar is Remy weer uit. Ik kan die bal afpakken. Wat gaat hij ermee doen? Hij ja, geeft een dieptepauze, maar dat is, is niet verstandig. Daar kon niemand op lopen, dus dat wordt weer overgenomen door Amsterdam. Zandvoort probeert hem daar te. Oh, oh, oh, oh oh oh oh oh draait de spel dat kan nooit want hij komt via een verdediger van Zandvoort bij een, een Amstelveen-Hemera-speler vandaan. Die krijgt, krijgt met zijn voeten en dat kan niet. En hier moet uh, Nijtselberg, moet hier waarschijnlijk uh, gewisseld worden. En dat, uh, dat vind ik erg want Hij is in een grote vorm. Hij uh, moet inderdaad, hij houdt uh, het, uh, het voor gezien. Hij gaat hier uh, vlak voor de dugout uh, gaat liggen. Het was ook een, een smerige overtreding, maar niet tegen opgetreden werd. En uh, er wordt hier gewisseld. Uh, Colle Stengs gaat er nu in komen voor hem in de buurt in de plaats, maar dat is verder van een dwars qua kwaliteit. Niet ten nadelen van wie dan ook. Maar Nigel dat is ja dat is de smaakmaker van Zandvoort die echt heel goed bezig is. En Stengs gaat er nu in komen voor hem. Ja, Berg, het is ontzettend jammer. Ik hoop dat als Sandvoort doorkomt, dat hij volgende week weer uh, uh, aanwezig kan zijn. Ik, dat weet je natuurlijk nooit. Ik weet niet wat voor blessure het is. Maar het was, uh, het was uh, niet goed. Uh, het was een slechte blessure. Het was een sle slechte overtreding. Stand voor de is ondertussen in bal bezit. Billy Visser aan de linkerkant van het veld uiteraard. Want dat is ja goed gespeeld. Lekker. Uh, uh, Stengs u uh, Aan de linkerkant ook. Jeffrey Dikker. Naar terug naar Billy Visser. Krijgt het terug. Gaat doorlopen. Kan hij er iets mee doen? Nee, hij kan er niks mee doen. Wordt daar verdedigd. Uh, ja. Dan komt die bal voor en die wordt uh, daar die uh, die uh, uh, gesmoord door een verdediger van Amstelveen. Uh, Amstelveen gaat er nu uit en dan gaat de hele stelle man. Die gaat, oh, dan denk uh, Ronald Kalas kan er niet bij komen. We slecht afgehandeld van uh, de aanvallen. En dit is meteen het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter in de eerste helft. Ik vind het een rare Leidsman. Hij heeft hele gekke beslissingen. Soms dan, uh, hij, hij geeft bijvoorbeeld een gele kaart voor uh, Zwalbe. Nou, dat was het ook wel en dan mag je ook een gele kaart kaart geven, Maar de overtreding op Duitserberg, uh, die vond ik eigenlijk veel zwaarder te tillen en daar gebeurt helemaal niks. Goed, uh, Sant is 1-1 hier bij de rust. Uh, straks gaan we weer verder. En uh, ja, als het zo blijft, dan is het, dan het in ieder geval erdoor. Maar laten we hopen dat ze nog een paar te kunnen maken. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. Ja, straks ook meer nieuws over de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco. in Mexican sky Drink some margaritas, me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 Listen ja, to the play at midnight. Are you with me? Are you with me? I dance by water the Mexican sky. Drink some margaritas blue lights. Listen to the play at midnight. me? zijn we bij hè? CFM Race Radio Pit Report. Ja, en ik niet alleen, maar ook Willem voor deze live vanaf het circuitpark zo so voort. Dit weekend de Pinsen races op zaterdag en zondag. En vandaag zijn we met de zaterdag bezig. Hoe is het daar in het zonnetje, Willem? Ja, het is heerlijk in het zonnetje. De wind moet nog even gaan liggen. En en dan, dan ben je dan helemaal je blij. Kijk, ja. Ja, heel goed. En de kwalificaties, hoe gaat het daarmee op dit moment? Ja, we hebben de kwalificatie inmiddels achter de rug van de Mazda... Een vijf cup met uh, de zandvotters uh, Jury verswijver in uh, Jeun van der Kuil. Nou, Jury heeft echt goed gedaan natuurlijk. De, die is dit seizoen al uh, tot nu toe... Uh, Steeds in gevecht met Marshall Becker om de Ereplaatsen. te nou, plaatsen. Over het algemeen is het zo: als er twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Ja. In, dit, in dit geval, uiteraard, uh, is dat wel gebeurd. Het is dus de Engelsman uh, Chris Woodjury die de snelste tijd wist te uh, zetten in de markt. Max 5 uh, cup kwalificatie. En uh, ja, op de tweede plaats was het Jury uh, Verzwijveren en derde Marcel Dekker. Kijk ik ook nog even naar uh, Jeun. Jeun van de Kouw, uh, die uiteindelijk uh, zich kwalificeert op een uh, keurige uh, 19e plaats. Ja, dan zeg je 19e, is dat keurig. Nou, in een veld van uh, 47 deelnemers vind ik dat uh, erg knap... Uh, wat we inmiddels ook gehad hebben, ja, dat zijn onze Poolse uh, vrienden. Jammer dat ik dat zeggen. Uh, vrienden die uh, dit weekend hier te gast zijn met de uh, Poolse uh, Kia Lotus uh, Racer. Uh, die rijden uh, zelfs drie races uh, dit weekend. Uh, ook het algemeen. Uh, vorig jaar hebben we ze voor het eerst gezien hier, uh, die Polen met die Kia Cup. Een uh, goedkope uh, raceclub. Het was uh, jammer dat we dat hier in Nederland niet hebben, uh, zoiets. Uh, om de jonge talenten uh, toch weer een uh, kans te geven. Tegen een gering budget te, te racen. Maar goed, het zijn zo, het is niet in Nederland. Misschien komt het ervan in de nabije toekomst. Maar die Polen zich ja, prima, ja die vermaken zich uh, prima op de baan. Ook uh, naast de baan hoor ik uh, her en der. Wat uh, degene die zich uh, minder uh, vermaakt, zijn de schadereparateurs, uh, denk ik, bij die Kia Picanter World Cup. Dat hebben we vorig jaar al gezien. En dit jaar uh, zijn er ook al heel wat uh, schadegevallen gereden. Vandaag uh, tot nu toe viel het mee. Maar als we kijken naar gisteren, uh, toen was het vrijdag ja. En donderdag, toen hadden ze al de gelegenheid om kennis te maken met de baan. Nou, menig uh, van die Polen heeft ook kennis gemaakt met de vangrail en de grindbak. Maar al die 21 auto's, uh, ja, die zijn toch weer helemaal voor zover je dat kan zeggen heel. Er zijn er met uh, wat flinke deuken en butsen erin. Maar die hebben... Uh, net een uh, kwalificatie gehad. Ze hebben er uh, zo ook nog een uh, voor race 3. Dat... Net was het en daar komen ze hoor. Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Mijn pols is niet helemaal. Eh, ja, ik ben heel benieuwd. Nou, uh, nou, de eerste, dat vond nog wel uh, mee. Dat was uh, Marcin Jaros. die uh, Pool wist uh, de tweede. Op de tweede plaats uh, vonden we dan terug Karel Urbaniak. En op de derde plaats was het uh, Philip Tokkaard. Nou, verder worden de namen ook moeilijker. En wordt het minder interessant. Ja, ja. Ik hou het bij de eerste. Je hebt wel gelijk. Ja, wat we nu uh, zo gaan zien is de kwalificatie van de historische uh, motoposto's. Uh, dat zijn de uh, Formule-auto's uit een uh, grijs verleden. En uh, dat zien we in uh, verschillende klasses. Uh, we zien daar onder andere Formule V's uh, 1300. Formule 1600, Formule 2000 en ook een aantal uh, Formule 3's. Een auto die we daar onder andere uh, in zien. Uh dat is een Hawk uh, dl 18 Als ik nog even uh, in het grijze uh, verleden kijk, dan is dat. Het... Dit is een auto uit uh, 1976. Ooit in 1977. En ik weet niet hoe lang geleden, maar heel lang geleden is dat ik tel dat moet ik even naar. Was het uh, Jan Lammers die in zo'n Hawk uh, zijn uh, Formule 3 de buurt maakt? Uh, Toeveel leuk om zo'n auto dan uh, hier nu weer uh, te zien. En die zijn nu bezig uh, met de kwalificatie voor hun race. Ja, en mogen ze nog steeds uh, zoveel geluid maken als vroeger? Of zitten er ook allemaal ja, uh, dempers ook, en we weet ik veel? Ja, is natuurlijk. En uh, ja, het circuitpark moet zich ook aan uh, geluidsnorm houden. Dus hebben uh, natuurlijk een aantal dagen waar ze wat meer herrie mogen maken. Nou, dat gaan we onder andere volgende week vrijdag en zaterdag horen hier met de uh, 12 uur race. Uh, maar deze hebben toch wat uh, extra demping erop. Uh, ik vermoed al zoiets. Nou, Willem, dankjewel voor dit moment. En straks ja. zijn we weer bij je. Geniet lekker van het zonnetje daar in de mooie races en de kwalies op het circuit. Dat ga ik zeker doen. En trouwens, voor de, voor de mensen die nou luisteren naar CFM, als je een live kijkje wil nemen op het circuit... dat kan ook via onze app, de ZFM-app. Klik je gewoon even de pitcam aan... en dan kan je meekijken op het circuit naar de live beelden. Dat allemaal via de app van ZFM Sanford... Tot straks Willem. Willem is inderdaad op het circuit aanwezig het hele weekend. En morgen ook bij Zandvoort op zondag met Anders zandbergen tussen 2 en 5 uur. Zodanig gaan we eens even kijken naar de evenementen voor de komende dagen. Maar eerst nog Nick en Simon. Ze komen volgend jaar waarschijnlijk naar Zandvoort toe. Jawel, hier is Pak maar mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel.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 Nick en Simon volgen daar in Zandvoort. Ja, dat is in ieder geval wel de bedoeling. En laten we hopen dat het gaat lukken. De organisatie van de festivals hier in Zandvoort is er druk mee bezig. Dat zei Tonaris een aantal weken geleden in dit programma. Zandvoort op zaterdag. Nog altijd een van de mooiere singles van Nick en Simon hoor je. Dat was Pak maar mijn hand. Nou, het is één overal vier geworden. Morgen wordt het ook een mooi feest trouwens op het strand hoor. Want dan is het tijd voor de eerste editie van Zandvoort Alive. Vindt allemaal plaats bij Bruxelles en Zee en Mango's hier op het strand. Een mooie line op trouwens met Chris Cross, Raimundo Tetero en MC Den Steso. Dat vindt morgen allemaal plaats. Zandvoort Alive vanaf 4 uur s middags En het duurt tot middernacht. Dus eerst naar de Pinkster Races op het circuit... en dan lekker genieten van live muziek bij Mango's en Bruxelles aan zee. Dan maandag kun je ook genieten van uh, muziek... en dat allemaal in het Holland Casino Zandvoort. Want daar is een optreden van uh, Tommy Thompson. Vindt plaats vanaf 4 uh, uur s middags tot 10 uur avond... Holland Casino uh, hier uh, in Zandvoort te vinden. Dan gaan we naar het museumpodioon. Uh, Il Cantori Allegri... Oftewel, de vrolijke zangers. Het optreden vindt uh, plaats op uh, 29 mei. En het uh, begint om uh, 8 uur s'avonds tot 9 uur. De kaarten hiervoor zijn a 10 euro verkrijgbaar. Dan gaan we naar, uh, ja, naar het kleine café aan het Kerkplein. Dan hebben we het natuurlijk over Café Koper. Daar vindt uh, plaats op 29 mei aanstaande vanaf uh, 9 uur. Zing mee uit volle borst in het kleine café. En iedereen is daar van harte welkom. Dan gaan we naar het Surfvest. Op uh, 30 mei vindt dat uh, plaats bij uh, First Wave Surfschal... strandafgang De Vavausje nummer 13. En uh, even kijken, de aanvang is al om 11 uur s ochtends. Dus... Dat is dus hier in Zandvoort op uh, 30 mei. En dan gaan we naar de 10.000 stappen van Zandvoort. Ja, ook die komen er weer aan. En wel uh, op uh, 31 mei om 12 uur smiddags. De start van de 10.000 stappen, mocht je daaraan mee willen doen... is bij Anytime, de oude halt aan de Vondelaan 2B. En meer informatie vind je op www.zandvoort-actief.nl En dan gaan we naar de Rommelmarkt... Vindt allemaal weer plaats in Gebouw De Krocht. Hier in Zandvoort. Op 31 mei. En uh, de aanvang is om 10 uur ochtends. Schrijf het op in je agenda. 31 mei. Vanaf 10 uur ochtends Rommelmarkt in Gebouw De Krocht. Hier in Zandvoort. Ook de evenementen kun je nalezen op de CFM app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Capture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 20 jaar. Ik doms wat vast langzaam voor, voor Sanford Alive. De afgelopen twee praten. Het lijkt wel alsof we gewoon op straat staan, nu, San. Heerlijk in het zonnetje. Drankje erbij, wat wil je nog meer? En dan is eerste Felix en heet nobody. Uiteraard uit het origineel van Chaka Khan en Ay nobody. Gevolgd door deze van Paul en Watts. Jorde de changes. Het is 12 minuten overal vier geworden, zodra dus dadelijk proberen we Jop weer te bereiken. Het vervolg, deel 2, oftewel de tweede helft van de voetbalwedstrijd... SV Sanford tegen Amstelveen. En verliet hij op aan het eind van de eerste helft... met een 1-1 tussenstand al daar. En mocht je het nog niet weten, de heren van de veteranen eens... zijn vandaag kampioen geworden. En namens heel CFM van harte gefeliciteerd daarmee. Een feestje daar halen, en het gaat zich zo dadelijk verplaatsen naar Sanford. Kan je wel berekenen, hoor, dat denk ik wel. Jazeker. En verder gaan we nog even kijken naar de kwalificatie. Hoe heeft Max Verstappen het al daarin gedaan... voor de race van morgen in Monaco... die daar om twee uur gaat plaatsvinden. En gaan we nog naar Willem van deze? natuurlijk op Circuit Park Zalford, voor de Pinkster Races. Do you remember? Ik krijg van de regie door dat we even naar Joop Fris toe gaan, Joop. Ja, ja, ik heb alleen maar gemeld dat ik niks kan verstaan hier met die oh, van okay. Nee, van wel. nee, Ik heb de telefoon gemist. Jij. Ja, Het is nog steeds 1-1. En we spelen nu 5 minuten in de tweede helft. Dan kunnen je daar rekening mee houden in ieder geval. Ja, we gaan je straks weer bellen. Dankjewel Joop. Tinder Show op de zaterdagmiddag. De Marillion en uh, Kelly. Ja, baal jij er ook zo van, Sander? Vanavond geen treintje Oostraa's in de finale van het Songfestival? Ja, eigenlijk wel. Ja, helemaal niet leuk, hè? Nee. Ga je nog wel kijken vanavond? Of uh, zeggen van, bekijk het maar. Dat weet ik nog niet. Bekijk het maar. Ja, dat zou ik zeggen in ieder geval. Nou, we missen het treintje wel hoor. Nou, ze is toch nog een beetje bij ons hè. Dus u uh, draaien we er al met uh, Total Touch, and Somebody Else is Lover. En hier is ze nog een keer met Vlieg met me mee. Dat nou, is dus wat jij. Ja, tranentje. Kijk maar om je heen. Uh, Treinke Oosterhuis is een enorme fan van Kenny B. Je weet wel, die man die in één keer uh, nummer één hit scoort met Parijs. En uh, ja, hij zong ook van de week op televisie, dat heb ik even gezien. Een klein stukje van uh, dit uh, singeltje van Treinke Oosterhuis. Vlieg met me mee. En dat klonk echt geweldig. Maar die versie draaien we niet. Wel het origineel van Treinke Oosterhuis. CFM Race Radio, Pit Report... En we schakelen weer live over naar Circuit circuitpark Zonvoort. Naar van deze de piekste races op het circuit. En vandaag heel veel kwalificaties. Dat klopt, ja. Nou ja, we hebben eigenlijk de, de, laat, pardon, de laatste kwalificatie achter de rug. Uh, dat was uh, zojuist de kwalificatie van de historische uh, Monoposto's. De snelste tijd daarin was voor uh, Frank Kroos. De tweede was uh, Kees van de Wouden. En derde, een naam die jou uh, moet aanspreken. Maar dan in een andere... Uh, ja, een andere vorm van uh, bezig zijn voor het uh, publiek. Uh, Ian uh, folie dat is zeg maar iets, die naam uit de muziek, of... Uh, Ellen folie Ja, dit is folie Foley. Maar oh, het zal wel het familie zijn. In ieder geval wel, uh, toch? Ja, familie van... Uh, ja, had dat niet te maken met uh, Paradise by the Dashboard of Light uh, of zoiets? Ja, heel goed. heel goed, heel goed. Nee, dat ja, heb je helemaal okay. goed. Kijk okay, Ik kan alleen niet zo gauw niet op de naam van die uh, man komen die erbij was. Die dikke. <lacht> Laten we het zomaar noemen: <lacht> Mietlof <lacht> Ja, oké, okay, ja, dat was hem, ja. Nou ja, Ian uh, Folie, dus uh, derde dag gekwalificeerd. Ik zei het al, uh, dat was de laatste kwalificatie uh, die we gehad hebben hier op het Spreepark We gaan, uh, oh nee, we krijgen nog één keer van de Kia Cup. Maar we gaan zo duidelijk ook uh, beginnen met de uh, reizen Rezen gaan we doen. De eerste die het bal mag openen qua racen, Dat, dat zijn de cup- en trofee, Een uh, leuk en mooi startveld uh, met mooie auto's. Uh, we zien daar een uh, aantal uh, voormalige WTCC-auto's in. Uh, en die uh, zijn ook de snelste in die klasse. We kijken even naar de Polder, daar. Die gezet is door Sascha Paat. En die rijdt in een uh, BMW M3. Een uh, voormalige WTCC-auto. Uh, dat is de wereldkampioenschap uh, tourwagens. Op de tweede plaats uh, vinden we daar een uh, Nederlander, dat is uh, Kees de Haan, en die rijdt uh, in een uh, Seat uh, Leon uh, Super Cobra, ook al zo'n uh, voormalige uh, WTC auto, en op de derde plaats vinden we terug naar uh, Manfred uh, Leeuwen. ook een uh, ex-WTC uh, auto en uh, ook een uh, Seat uh, Leon, Totale een uh, startveld van toch wel uh, 31 auto's. Zo behoorlijk. Maar, ja, en uh, vinden we heel uh, ...veel mooie auto's in terug... ...ik noemde er al een paar... ...maar we vinden daar nog. Uh, Porsche GT3 in terug uh, bijvoorbeeld... ...zomaar wat te noemen... ...veel BMW's ook... ...maar ook uh, Clio's... ...Opel, Astra... ...noem maar op... ...je kan het allemaal verzinnen... ...en die reizen mee... ...in de Cup en wagen uh, Trophy. Uh, ...die uh, gaat reizen over een half uur... Uh, nou, ...niet over een half uur beginnen... ...maar een race die een half uur duurt... ...ik begrijp hem... ...ja... ...hé hey Willem, uh, dankjewel voor dit moment... En zo meteen in het uh, volgende uur, dan, uh, dan komen we weer bij je. Uh. Ja, tot straks. Tot straks. Dat was Willem van Eerster. Vanaf het circuit gaan we weer naar uh, Duintjesveld. De tweede helft van de voetbalwedstrijd. SV Sanford tegen Amstelveen, Joop. Hey. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij zegt, uh, we gaan naar hangt, maar hangt aan de vierde kant. Er hangt voor Amstelveen. Sanford hey. stond ook onder druk. En... Uh, ja, ik weet niet of ze om kunnen gaan of niet, maar voorlopig is het wel 2-1. Dat is een mooie goal uh, uit een corner. Uh, werd In eerste instantie werd die bal weggewerkt door de verdediger van Zandvoort. Kwam het kwam voor de voeten van de spits van uh, Amsterdam. En die weet op een vrij simpele manier George Schmid uh, te verschallen. Dus 1-2. Uh, nog steeds niet aan de hand. Want Zandvoort heeft vorige week met 3-1 gewonnen. En nou... Uh, nou moeten we wel even nog even scoren natuurlijk. En, en Zandvoort in die tweede helft eigenlijk helemaal geen kans toegekregen, totaal niet. Uh, Verker nog ze zijn er nauwelijks op de helft van Amstelveen geweest dat met de uh, wind in de rug speelt. Schijn in de rug, moet ik zeggen. En uh, eigenlijk behoorlijk uh, van leer trekt en Zandvoort moet, uh, ja, moet terug. Uh, dat is helaas uh, het geval. Zandvoort mag nu in ieder geval die bal gaan gooien. Nee, het is een vrije schop. Een vrije schop voor uh, Zandvoort. Voor eigen helft en uh, Dillen Kreugen gaat het doen. Nee, niet Dillen Kreugen. Ja, toch. Goed, uh, wordt weggewerkt op dit moment door Amsterdam. Niemand kan erbij komen. Ja, daar is Zandvoort aan de bal. Wie is het? Daar is een overtreding, inderdaad. Een overtreding, een grove overtreding, vind ik eigenlijk. Maar goed, het spel kan doorgaan en daar wordt, goed, er wordt nu gewisseld bij Zandvoort. Wie gaat erin komen? Even kijken. Um, twee wissels bij Zandvoort. Maurice Mol komt erin. En uh, nou, ik kan het niet zien hier vandaan. moeten er er in ieder geval twee voor Zandvoort, die komen er nu in. Uh, het spel ligt heel weg. We hebben gespeeld, het uh, is 61 minuten ruim. En uh, stand is 1-2. Graag van straks. Oké, okay, dankjewel Joop Fris voor, uh, voor dit moment. En uh, straks, uiteraard, uh, meer. Is het een beetje gezellig druk daar, trouwens, daar, Joop? Jawel. Alleen ja, af en toe die, die willem herringen met zijn auto's, ja, dat, is, dat is storend. Ja, die Willem met, met die raceauto's bedoel je? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Heel goed. Nou, er, er, is, er is in ieder geval, vind ik, lijkt mij, nou, ik weet het wel zeker, meer publiek dan uh, normaal bij een wedstrijd van S.V. Sandvoort. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat is, het is belangrijk. Het moet gesteund worden, want Sandvoort uh, moet uh, volgend jaar weer in die tweede klasse uitkomen. Uh, om zover is het nog niet op... <coughs> En dat weten we. Want als hier gewonnen wordt, dan moet er volgende week uh, en de week daarna moet er nog twee keer gespeeld worden in ieder geval. En ik heb me laten vertellen of dat zo is. Het is een tweede, maar als je die tweede wedstrijd wint, dan ben je automatisch al geplaatst in, de, in, die, in die tweede klasse. Oké. Okay. In, in het verleden moest je dan nog een finale spelen tegen de andere winnaar van die andere twee, een andere helft. En dat was een één wedstrijd op neutraal terrein. En, uh, maar ik heb me laten vertellen, ik kan het ergens vinden, dat het uh, niet meer zo is. Nou, uh, ik ga nog eventjes verder informeren en straks hoor je hoe of. Wat. Hey, dankjewel, Joop. En uh, straks in het volgende uur uh, spreken we weer voor het slot van deze wedstrijd. En natuurlijk ook nog het tennis. Zo in het uh, ja, laatste half uur. Ja, ja, ik ga zodra, zodra het hier klaar is, maar het wordt wat later. Dat doe ik maar uit de stress. Ik weet wel dat Sans het ondertussen met 2-0 voor staat. Oké, okay, dat zijn goede berichten. Ja, en dat kan je ook vinden op uh, teletekstpagina 614 of 13 of zo, iets in die geest. 614, 613. Oké, okay, we houden hem in de gaten. Dankjewel, Joop. Ja. Uh, uh, tot zover dit uur van Salford op zaterdag. Zometeen na het nieuws. En weer van 4 uh, uur ben ik er nog 1 uur lang. Met uiteraard uh, heel veel sporten: het uh, voetbal natuurlijk, tennis. En het circuitpark Salford met de Pinkster Races. Tot zo! hanging out on Me, but you're in tune